Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gesprekken tussen Europese leiders en president Trump in het Witte Huis zijn afgelopen. Concrete resultaten zijn er nog niet, maar NAVO-chef Rutte zegt... dat er gesproken is over artikel 5-achtige veiligheidsgaranties voor Oekraïne. De details daarvan moeten de komende dagen worden uitgewerkt. Hij zei ook dat de visie van Rusland hierop duidelijk anders is. De Duitse bondskanselier Merz stelt dat zijn verwachtingen van het overleg zijn overtroffen... Ook president Zelensky vond het een goed overleg. Hij heeft lang met Trump gesproken over grondgebied, zegt hij. President Trump meldt dat er voorbereidingen worden getroffen voor een ontmoeting... tussen de Russische president Poetin en de Oekraïense president Zelensky. Daarna zal er volgens hem een gesprek volgen met de twee waar hij zelf ook bij is. Trump weet nog niet waar het gesprek zal plaatsvinden. Hij zou het nog deze maand willen organiseren. De Amerikaanse president spreekt van een goede eerste stap om de oorlog te stoppen. Oekraïne bevestigt de plannen. Het Kremlin heeft alleen gezegd dat er positief contact is geweest... over het voortzetten van onderhandelingen tussen de delegaties. De Amerikaanse nieuwszender Newsmax moet 67 miljoen dollar betalen... aan een bedrijf dat stemcomputers levert bij Amerikaanse verkiezingen. De zender had beweerd dat Donald Trump de verkiezingen van 2020 had verloren... doordat het bedrijf de uitslag had gemanipuleerd. Maar dat is niet waar, oordeelde een rechter. De politie heeft 13 boetes uitgedeeld aan chauffeurs van touringcars... bij Festival Decibel in Hilvarenbeek. Een van de chauffeurs was onder invloed van drugs, meldt de verkeerspolitie. Een ander overtrad de verplichte rij- en rusttijden... en een van de beboete chauffeurs had geen rijbewijs. Het dancefestival Decibel Outdoor trekt jaarlijks zo'n 120.000 bezoekers. Veel van hen maken gebruik van een touringcar om van en naar het festival te reizen. Het weer vannacht overal helder. Het koelt af tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Ik wil niet naar Schotland, daar is het te nacht. En de USSR, dat wordt toch nooit meer wat.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 Ik heb getwijfeld over België, België, België, België, België. België. Dit is ZFM, Zf kijk en luister live mee via zfm-live.nl We're gonna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 Sure. some patience. patience, some patience, patience. Ciao.